...met het NOS Journaal. In Spanje is een driedaagse staking op het spoor na één dag alweer voorbij. De bonden hadden aangekondigd dat een deel van het treinverkeer... ...drie dagen lang zou stil liggen, maar vandaag is al een akkoord bereikt. Er zijn nu afspraken gemaakt over investeringen in het onderhoud van de spoorwegen... ...en over veiligheidsmaatregelen. Buckingham Palace is bereid de Britse politie te helpen bij een onderzoek naar de broer van koning Charles, Andrew. Die wordt verdacht van het doorsluizen van vertrouwelijke informatie aan Jeffrey Epstein. Schandaal rond de zedendelinquent blijft zich uitbreiden. De Britse koning werd er vandaag tijdens een werkbezoek ook naar gevraagd door iemand uit het publiek. Charles, hoe lang heb je over it? Naast ja, zijn broer Andrew moest eerder daar al zijn titels in leven en zijn woning verlaten. Twee commandoposten van de NAVO die onder Amerikaans bevel stonden, worden overgedragen aan Europese officieren. Het gaat om de marinebasis in Napels, in Italië en Norfolk in de Amerikaanse staat Virginia. President Trump wil dat de Europese NAVO-landen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. En De Duitse voetbalscheidsrechter Pascal Keizer is dit weekend mishandeld. Het gebeurde een week nadat hij zijn vriend ten huwelijk vroeg op het voetbalveld van FC Keulen. In het bijzijn van 50.000 fans. Ik wil dat iedereen ziet dat ik deze mensen liebe: een man als man in voetbal. Na het aanzoek ontving Kayser verschillende bedreigingen. Drie mannen zouden hem hebben aangevallen bij zijn woning. Volgens hem is die mishandeling een rechtstreeks gevolg van het huwelijksaanzoek. Het weer vanavond en vannacht is droog. In het binnenland kan het een paar graden vriezen. Morgen eerst wat zon, laat de bewolking, ook kans op regen. Het wordt dan tussen de 7 en 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Welkom terug bij het tweede uur van Play It Loud Live. Leuk dat je nog steeds luistert. En heb je net pas ingeschakeld. Ik zit midden in ons gesprek met mijn speciale gasten van vanavond: Nick Levy, Midas en Gira. Uh, wat was je naam ook weer? Gira. Giran. Giran. Sorry. Uh, van uh, Reflect Reality in de studio. Nogmaals uh, ontzettend bedankt uh, dat jullie uh, helemaal naar Zandvoort zijn afgereisd om hier met mij over jullie band en debuutalbum waar we in het tweede uur uh, over gaan hebben. Other World heet die. Uh, gaan praten. Welkom. Dank je wel nog. Ja, bedankt. Yeah. Graag gedaan. Hebben jullie zin nog steeds? Zeker. Ja. ja. ja top. top. Al best hier. Goed zo. <laughs> Mooi om te horen. <laughs> Zoals aan het begin van deze uitzending vermeld... gaan we dit in de tweede uur natuurlijk volledig hebben over jullie. Op 31 januari verschenen het debuutalbum. Als ik het goed heb. Hè? 31 januari. Ja. ja. Uh, Otherworld. Het achterliggende verhaal. Het schrijf- en opnameproces. Het artwork En natuurlijk de muziek zelf. En zal ik tussen de gesprekken door natuurlijk ook een aantal nummers daarvan gaan draaien. Jullie gaven al aan dat dit album uh, meer... Is dan een uh, verzameling losse nummers. Het um, is een conceptplaat geworden. Ja. ja. Um, laten we maar meteen bij het grote geheel beginnen. Wanneer ontstond het idee voor dit album? Het idee ontstond nadat ik het nummer World had geschreven. Oké. Okay. En dat was... was dat? 2,5 jaar. Nee, meer dan drie jaar geleden okay. inmiddels. Nee toch? Jawel. Ja? Ja. Was ja, toen, ik heb gisteren nog even gecheckt. Ja, ja. Ik, had, ik had het vermoeden dat die vraag zou komen. Dus. Ja, ja, dus. En toen ja, had ik dus een paar nummers en die ja. waren een beetje ja, de, de eikpunten in het verhaal. Ja. En daaromheen ja. ontstond dat verhaal. Okay. Uiteindelijk het, het totaalplaatje. Ja. Zeg maar. Dus dat was ook echt het allereerste nummer wat er geschreven werd voor het album. Nee, nou, dat niet eens. Nee maar, oh. nee, maar vanaf dat was wel het nummer waar ik het besluit maakte van oké, okay, dit gaat een album worden. Oké, okay, zo dat... dit, uh, je moet meer van komen dan, uh, dan alleen dit nummer. Ja, dit wordt iets groters dan dat. Het ja. ja. was ook vanaf het begin bedoeld als een conceptalbum? Ja. ja? ja. Okay. En waar gaat Otherworld in uh, grote lijnen over? Otherworld gaat over een uh, groep mensen die iets beters zoeken. Een, een beter bestaan, een betere manier van, van zijn. Een fijnere manier uh, van leven. Ja, en dat, dat noemen zij de, de other world, okay. de, de andere wereld. Dat is ook wel een, een beetje een futuristisch uh, plaatje, idee. Ja, je, je kunt het lezen als een, als een sci-fi verhaal. Sci als ja, een precies. ruimtereisverhaal of ja. een exodusverhaal. Want er er een zijn meer meerdere andere planeet, manieren om het, uh, ja. om het op te vatten okay. eigenlijk. Ja. En, en wie had de hoofdrol in het uitwerken van het verhaal en de thema's? Was jij dat, ik? Ja. ja. Je schrijft ook veel. Heb je bij zo'n album met het verhaal of met de riffs de muziek? Uh, nou, het begon dus met een paar nummers. Mm -hmm. Even aan mijn hoofd was dat Hollow Hearts, een deel ervan in ieder geval. Ja. Uh, Grey Eagles Hillside, um, het nummer Otherworld. Volgens mij kwam daarna into the unknown. En toen waren de, de plotpoints, om het zo maar te noemen, die waren duidelijk. Ja. ja. Oké. Okay. Ja, we hoorden natuurlijk Hollow Hearts net. Uh, we duiken ook meteen in de achtergrond daarvan. Um, uh, ja, hallo Hearts uh, van het album, dat uh, hoorden we net, uh, dat volgt uh, op het album na het intro uh, nummer A Calling. Uh, waarom hebben jullie juist uh, dit nummer gekozen als de echte opener van het album? Omdat het een uh, lekker hard groove nummer is. Het, het komt er gewoon meteen in. Voor het uh, hele album. Het zet zeg maar. de toon. Het is uh, een beetje less is more, waar de andere nummers veel meer uitgebouwd en orkestraal zijn. Mm -hmm. en dit uh, dit zegt meer gewoon meer... meteen: van, hier komt een metal album. Ja. En hier zijn lekkere harde riffs Let's go. Ja, precies. De beste manier om mee te beginnen, inderdaad. Ja. En wat zet Hollow Hearts uh, thematisch neer... voor de rest van de oude Hollow Hearts is een heel boos nummer. Ja. Um, het begint met één persoon... de hoofdpersoon... Um, die... ziet dingen om zich heen... Waar die, waardoor hij die zich niet meer helemaal thuis voelt... in de wereld okay. die hij om zich heen ziet. Mm -hmm. En... Uh, daar, daar komt een woede uit voort. Hij ziet mensen bepaalde dingen doen. en voelt zich verraden en... Hij begin na te denken: van is, is dit nog terug te draaien? Dat zegt het refrein ook. Mm -hmm. um, of moet ik iets anders gaan zoeken? Ja. En daar begint eigenlijk uh, de reis mee. Zoals, zoals heel veel dingen beginnen, vaak vanuit woede. Ja. Oké. Okay. En uh, de titel suggereert ook leegte hè? of een vreemding. Ja. ja Gaat het nummer daar ook een beetje over? Of? Ja, de, de, wat, het nummer gaat dus over wat, uh, wat die hoofdpersoon ziet. Ja. is bij mensen die uh, zich heel erg voordoen alsof ze een heel groot hart hebben... en vanuit mm -hmm. liefde handelen, maar onderaan de streep als de maskers afvallen... dan verraden ze hem. Ja, precies. Okay. En hoe vertaal je zo'n conceptueel idee naar een tekst die ook emotioneel werkt en, en blijft hangen? Dat is een goede vraag. Ja. Um, Meeste, ja, ik ga gewoon schrijven. Gewoon als, ik, als ik een nummer dan hoor, dan hoor ik een flow van een bepaald stuk. Zoals dat eerste couplet. En dan begin ik al een ritme te voelen voor de tekst. En dan denk ik van, welke lettergrepen passen hier goed op. En, en uh, springen er goed uit. Ja. Uh, hoeveel lettergrepen, dat is vaak ook een kwestie. Ja. Uh, en dan meestal ontstaat er zo een, een ruwe eerste versie. En dan uiteindelijk is het een beetje polijsten. De beeldspraak een beetje gelijk trekken door het hele nummer heen. Ja. Uh, zo gaat dat meestal. Oké. Okay. Ja, jullie brachten het nummer uit als eerste single van het album. Was het ook het ja. nummer dat Otherworld het beste vertegenwoordigde? Ja, je zei het al, hè? Uh, nou, nee. Of toch niet? Oh. Nee, was stel eigenlijk niet qua zo. Niet. Dus omdat okay. het een... Nou ja, klinkt misschien negatief, maar een simpeler nummer is. Ja. Uh, min, minder uh, uh, orkestraal gebeuren. Ja. Minder tierenlantijntjes. Uh. Maar het is een lekkere opener. En het ja. verhaal begint wel bij dat nummer. Bij, dat bij, die, nummer, bij die woede. Ja. Uh, en ook voor live is hij ook gewoon heel lekker om mee op te komen. Ja? Dus hij, is, hij is altijd bedoeld als openingsnummer. Is een, dus is een, hij is echt geslapen. Okay. Ja, ik ja. vraag dat al niet. <laughs> <laughs> ja, te laat. Ja. Ja. Ja. <laughs> en jullie moeten ook nog live optreden, neem ik aan. We hebben nog ja. geen optredens in het verschiet. Um, we hebben momenteel geen staan. Nee, dat is ook omdat we een tijdje stonden drummer hebben gezeten. En we ja. hebben gelukkig nu Guyan erbij. Ja. En uh, nou, we zijn denk ik wel zo goed als klaar om weer live optredens te gaan doen. Ja, dus, uh, ja, hopelijk komt dat ook uit dit album nog een beetje rollen. Wat aanvragen, wat, uh, wat kansen, zeg maar. Ja, uh, hoop ik ook. Ja, we zijn er weer klaar voor. Het viel een beetje tegelijk uh, met, met de albumrelease dat ik ja. erbij kwam. Oké, okay. ja. nice. Nou laten we hopen dat het uh, inderdaad uh, goed gaat komen qua optredens. Um, het album uh, voelt meteen aan als een reis. Hè? Die reis krijgt uh, daarna een heel andere kleur. Het volgende nummer wat ik van het album ga draaien is Snow and Ash nummer nummertje drie. Uh, Snow and Ash heeft wel een hele andere sfeer, hè? kou, verstilling en maar ook iets verwoest. Wat symboliseert uh, sneeuw en as in dit nummer binnen het verhaal van Otherworld? Snow and Ash is een, je kunt het zien als een apocalyptisch nummer, ja. uh, een nummer van uh, een, een rijk dat valt. Eigenlijk als gevolg van wat er in Hollow Hearts gebeurt. Er okay. zijn heel veel nummers op het album zijn eigenlijk paren. Mm -hmm. En Hollow Hearts en Snow and Ash is het eerste paar. Oké. Okay. Hollow Hearts heel erg. Het persoonlijke. De uh -huh. persoonlijke zit. En en Ash trekt dat naar een maatschappelijk of beschavingsniveau. Oh, okay. ja. En bekijkt de mogelijke gevolgen daarvan ja. op zo'n grote schaal. Oké. Okay. Ja. Ja, mooi gedaan inderdaad dat je dat in paren doet. Ja, dat, dat ja. is vanzelf een beetje zo gegaan. Ja? Ja. Bijzonder. Ja. ja, hoor je niet vaak. <laughs> is het ook meer een moment van reflectie in het verhaal? Of juist een kantelpunt? Het is eerder een reflectiemoment. Ja. Uh, ja, want uh, het bevestigt meer wat er in Hall Hearts ook al is gezegd. Mm -hmm. Voordat er echt uh, iets verandert in, in de koers van de hoofdpersoon. ja, ja. Okay. En hoe belangrijk is uh, sfeer voor jullie in dit soort nummers? Naast de riffs en de intensiteit. In dit soort nummers heel belangrijk. Ja. Ja. En hoe bouw je met spanning en emotie op... zonder dat het alleen maar hard hoeft te zijn, uh, Levi? Uh, ja. ja, je gevoel erachter gooien. Ja? Ja. Dat, ja. Dat, ja. niet bang zijn om soms een beetje gekke dingen te doen als het de juiste ja. vibe geeft ja, het mooie is als Nick een, een, een riff schrijft dan voel ik zijn riff 9 van de 10. als ik hem niet voel zeg ik het ook gewoon en dan wordt hij meestal niet gebruikt maar nee. uh, dan voel ik die riff ook en dat is wel iets wat wij misschien met z'n tweeën goed kunnen ja. we kunnen elkaar aanvoelen wat we spelen ja en ja. vaak ook elkaar pushen om, om er nog iets beters van te maken en echt het beste ja. eruit ja. te ja. halen ja, ja. ja. precies Wordt veel, ook veel geschaafd, denk ik. Ja, sommige ja. nummers meer dan andere. Ja? Snow and Ash, die, die stond redelijk in één keer wel. Ja? ja. dat was ooit een hele vroegere versie van, nog uit de Eternalized tijd. Maar, mm -hmm. uh, ja? Snow and Ash niet, hoor. Jawel, laat ik je wel een keer horen. Ja? <laughs> <Klink> nergens daar. Nu <laughs> ook niet. Nee. Nou, daarom zit je hier, zeker. Ja. Nee... Um... Ja. Ah, ik was even helemaal kwijt. Waar we ja, op... <laughs> even afgeleid. <denk>. Ja. <laughs> Hij zat <laughs> uh, de oude versie van de Tunnel als was je gebleven um, Ja. Nee, maar toen eenmaal deze nieuwe versie werd geschreven. de tweede versie. Ja, die stond eigenlijk meteen al wel. Op de ja. CD. ja. En dan is het hier en daar een, net een loopje van een pianootje ergens. Maar dat zijn allemaal details. Ja. Hij stond eigenlijk vrij snel. Oké, okay, helemaal ja, goed. De daarentegen tegen hadden we nogal... Moeten... Rollo-Hartse is nogal wat aan ja, gesleuteld. Daar hebben we nogal wat aan gesleuteld, ja. ja. Ja. In de... Goed, dankjewel. Uh, Snow and Nash uh, vinden we The Rift, uh, respectievelijk nummer vier op het album. The Rift suggereert een breuk of scheiding. Wat stelt die Rift voor binnen het verhaal van het album? The Rift, um, in The Rift ziet de hoofdpersoon onder ogen dat, die, dat wat hij altijd als zijn thuis heeft gezien, mm -hmm. dat hij dat kwijtraakt. Eerst gevoelsmatig, later ook wat letterlijker. Mm -hmm. um, en The Rift gaat eigenlijk over de, de woede en de wanhoop die daaruit voortkomt. ...van het niet meer hebben van die, die veilige thuisbasis. Okay. De, de, dan heb je eigenlijk alleen nog maar chaos... ...en je kunt er niet aan ontsnappen. Ja. En de rift gaat daarover. Oké. Okay. Was dit nummer ook belangrijk als keerpunt in het verhaal? Um, ja, en hij, vorm, hij vormt eigenlijk een paardje met de Grey Eagles Hillside. Dat zul je ja. misschien niet meteen denken als je nummers hoort. Nee. Um, maar thematisch gaan ze eigenlijk redelijk over hetzelfde... ...alleen vanuit een ander perspectief, vanuit een andere emotie belicht. Oké. Okay. Um, en die twee zijn wel een, uh, een keerpunt. Ja. De Rift is de woede. En de Grey Eagles Hillside is meer de acceptatie. Oké. Okay. Mooi. Zo'n so Jin en Jan tussen de nummers, zeg maar. Ja, ja. ja. ja ze zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ja. precies. Oké. Okay. Ja. Dankjewel. Tijd om naar Snow Ash Ash te gaan luisteren. Met aansluitend de tweede single van het album, nummertje 5 van Otherworld. Daarna zijn we weer bij jullie terug. Tot zo. Play it loud op ZFM Zandvoort. tweede single The Grey Eagles, Hillside, van mijn speciale gasten van vanavond. de nieuwe band, uh, Reflect like Reality, die op 31 januari hun debuutalbum Other World hebben uitgebracht. In dit tweede uur praat ik met de aanwezige heren, de volledige band is aanwezig, Nick, Levi, Midas en Gian. over het hele proces om dit album te maken. De diepliggende achtergrond van het concept en de tekst hiervan, en natuurlijk ook wie er allemaal verder bij betrokken zijn geweest. En dit voelt echt als een, een cinema... Een hoofdstuk in het album. Uh, de titel is heel beeldend. Wat is de Grey Eagles Hillside binnen het verhaal van Otherworld? Dat is die plek waar die hoofdpersoon zich altijd thuis heeft gevoeld. Ja. Maar die die nu achter moet gaan laten. Ja, achter moet oké. Okay. En wat was die plek? Precies. Wat die voor mij is. Ja? Uh, voor mij is die een uh, stuk bos. Een stuk bos. Ligt bij mijn ouderlijk huis. Oké. Okay. Ja, all En... Uh... En deze single verscheen ook een, een lyric video. Hè? Uh, hoe belangrijk zijn beelden en visual storytelling voor jullie tijdens het schrijven? Tijdens het schrijven? Of, um, ja. Nou ja, het, het helpt wel om een duidelijk beeld te hebben natuurlijk. Mm -hmm. uh, dat helpt om de juiste woorden te vinden, de juiste sounds. Uh, en dat heeft denk ik bij dit nummer zeker ook wel geholpen. Ja. Ja. Ik, ik kan die plek heel letterlijk voor me zien. Ja. Uh, dat maakt het wel makkelijker om uh, bepaalde ideeën naar sounds te vertalen. Ja, precies. En was dat een van de moeilijkere nummers uh, om te maken? Nee, nee dit, dit was eigenlijk een van die nummers die zichzelf grotendeels schreef. Ja? Ja, dat, uh, ik, ik weet niet of je zelf ook wel eens uh, songwriting hebt gedaan. Nee, nee, nee. Maar ik ook okay. niet muzikaal. Uh, <laughs> nee, nou ja, songwriters die, die luisteren, die zullen misschien herkennen dat je soms, dan kom je in zo'n flow terecht. Ja. En dan word jij het instrument. Okay. En het nummer schrijft zichzelf ja. via jou. En dit, dit is een van die nummers, uh, van die nummers geweest. Die, uh, niet hoeven nadenken over wat nu... Het uh, ging helemaal uh, vanzelf. Het ging heel erg vanzelf, ja. ja. Uh, ja. Je we had we hem al? ook best snel, toch? Ja, dat was een van de eerste. Ja, maar ik bedoel ook klaar. Je had hem ook ja, zonder de piano's en zo helemaal goed. goed. Ja, de eerste versie, die, uh, die was volgens mij in één keer doorgeschreven. Was het, in de die de was de, zo. de uh, poef, hier heb je hem. Ja, Ja. Oké. Okay. Uh, uh, Midas, was jij eigenlijk ook te horen op het album al of nog niet? Jij kwam ook redelijk recent bij de band, hè? Nou, ik was er vanaf, vanaf het begin van de band wel. Maar ja. wat ik al zei, uh, alles was al geschreven in principe. Ja, maar je hebt het wel ingespeeld, toch? Zeker, ja. zeker. Okay. Ik heb, uh, ik heb alle, op het album uh, alles ingespeeld. Mm -hmm. ja, de eerste waren alle demers, gehad, uh, Nick, Nick gewoon uh, midi bas mm -hmm. Maar op het album uh, heb ik alles zelf ingespeeld, inderdaad. Ja, ja. ja we hebben midas bas, ja. midas Ja. <laughs> <Midas, Bas. laughs> All right, dankjewel. Uh, Na dit hoofdstuk uh, voelt het alsof het verhaal een nieuwe fase ingaat. Hè, met de opvolgende tracks uh, Forged by Fire en Into the Unknown. Uh, laatst genoemde gaan we zo horen. Hmm. Maar uh, wel het eerst even natuurlijk met jullie hebben over Forged by Fire. Uh, de titel klinkt bijna als een beproeving of transformatie. En waar staat dit nummer voor binnen het verhaal? Uh, dit nummer staat voor de, de hoofdpersoon die vrij letterlijk de strijd aangaat met het kwaad. Oké. Okay. Gaat het ook over sterker worden door tegenslag? Of juist over wat er verloren gaat in de proces? Nee, nee, juist precies dat eerste. Dat eerste. van uh, sterker worden. Uh, what doesn't kill you makes you, make you stronger, zeg maar. Ja. Uh, dat is eigenlijk waar het nummer om, uh, om draait. Wat zei je? Zei Kelly Clarkson. Kelly Clarkson. Dat is wat nu bevalt. Ja. Het <laughs> ja, is een heel bekend concept. Uh, ja. <laughs> ja, nee, dat is eigenlijk waar het om gaat. en Het, right. het wordt uitgebeeld in een hele klimactische, bijna over de top strijd, zeg ja. maar. Uh, okay. Lijkt me leuk. Alright. En is dit muzikaal gezien ook een van de meest uh, agressieve of juist meer epische momenten op de plaat? Ik denk eerder agressief. De agressiefste. Ja. ja. Oké, okay. dan komen we nu bij de volgende track: uh, Into the Unknown. Uh, de titel zegt het al: hè? Dit klikt als een uh, sprong in het diepe. Mm -hmm. Is dit het moment in het album waarop het verhaal echt een nieuwe richting inslaat? Of? Ja. ja, dit is een, een groot plotpoint. Ja. Um, Into the Unknown gaat over die hoofdpersoon die. Hij heeft net die strijd geleverd en ook die persoonlijke strijd achter de rug. En hij heeft zoiets van, ik, ik moet gaan zoeken naar iets nieuws. Ik moet die roeping, uh, calling, mm -hmm. die moet ik gaan beantwoorden. Dan ga ik iets mee doen. Ja. En hij besluit om een, een leap of faith te nemen, zoals dat zo mooi heet in het Engels. Mm -hmm. en het, het onbekende in te gaan en zich er helemaal aan over te geven. Ook al is hij moe, hij gaat ervoor. Ja. Ja. En met dat hij dat doet, dat hij dat durft te doen, komt hij anderen tegen. Die ook op hetzelfde pad zitten. Mm -hmm. of een heel vergelijkbaar pad. Ja. En vanaf dat moment gaat het album over de groep. In plaats van die ene de persoon. Ja, ja, precies. Okay. En was dit uh, voor jullie ook muzikaal? Een out of the comfort zone track? Of? Um, voor mij wel. Ja. Voor mij ook ja. een beetje. Vertel? Ja. Ja. Ja. ja, dit is misschien wel de meest theatrale track of zo uh, die ertussen zit. En dat is wel iets minder jullie ding, over het algemeen. Ja, dat, we, we vinden het geen slecht nummer of zo, maar mm -hmm. het is niet onze favoriet. Laten we al. daarop okay. houden. We right. het. Ja, het is, het is niet echt een typisch metal nummer, nee. Het is, nee. Uh, ook om te spelen. En een nummer als Force by Fire is natuurlijk live. Heel veel energie en uh, ja. in cd nou niet. Nee, uh, nee maar ja, op het album heeft hij wel een belangrijke functie, zeg maar, in het verhaal. Daar gaat het ook om, natuurlijk. Ja. Belangrijk. Dat was de afweging. Ja. En, uh, hoe bewaak je bij een uh, concertalbum dat... Uh, dat elk nummer zijn eigen identiteit uh, houdt... maar toch uh, deel blijft van het geheel? Die eigen identiteit, dat is ja, met het schrijven vanzelf een beetje gebeurd. Mm -hmm. Bij, maar een paar nummers echt met een bewust idee gaan schrijven... van zo moet het nummer ongeveer gaan klinken. Ja. Um, en hoe het zijn eigen identiteit behoudt... of hoe het uh, toch deel is van een groter geheel, is... Um, door in de teksten terug te refereren... naar weer andere nummers. Of alvast dingen een beetje... Uh, ernaar te hinten die later gaan komen. Ja, Op die manier een beetje dingen in elkaar verweven... ook al zijn het hele andere nummers. Ja. Uh, Into the Unknown uh, pastbaar qua titel. Ook mooi bij het opnameproces van het debuutalbum. Uh, waar <laughs> en hoe is Other World opgenomen? <laughs> um, ja, ah, gewoon, heel erg DIY. <laughs> ja. um, er is geen, nee, geen officiële studio aan te pas gekomen. Nee. Um, ja, in the Unknown inderdaad uh, past er wel uh, bij. Het ja. was voor ons inderdaad een uh, grote, nou, niet per se een gok, maar ja, een uitdaging. Een we wisten niet diepe. wat er op ons af ja. uh, een sprong in het diepe. Ja, ja. Ja. wisten niet wat er op ons af ging komen. Nee. Uh, we wisten dat het lastig ging zijn. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen, maar wat waren de grootste uitdagingen? Um, Het opnemen van drums vonden we lastig. Daar ja. hadden we niet zoveel verstand van. En dat moet ook allemaal heel specifiek gemaakt worden en zo. Maar ja. we hebben daar uiteindelijk wel uh, een manier voor gevonden. Mm -hmm. Met wat omwegen. En uh, ja, dat, dat was wel een, een verrassing, zeg maar, hoeveel daarbij kwam kijken. Ja. Want uh, de gitaar die, die prik je zo in en als het, als het niet oké okay is, dan doe je het opnieuw. Mm -hmm. En drums zo meer helemaal opbouwen. Dat in, in een hokje. Ja. En het, het kun je niet zomaar even op je slaapkamer opnieuw doen. Nee. Dus, uh, ja, ja. En, uh, en Wout die wil, die wil wou echt geen triggers en zo gebruiken. dus dit is zo puur mogelijk geluid ja. van de drum, uh, drum. Ja, ja en, en dat is inderdaad lastig als je heel erg DIY doet. Want dan weet je niet wat, uh, wat het eindproduct gaat zijn en of wat je doet in dat beperkte tijdframe of dat goed genoeg is. Ja, nou, ja into the unknown. Ja, precies. Zijn dus. <laughs> jullie zelf ook perfectionisten? Dan ik jij wel mee. Oh, ja, God, dat weet ik niet. Zijn jullie perfectionisten? Nee. nee. <laughs> Totaal niet, nee. nee. Nee, ik ook niet echt. Ik heb uh, vaak zelfs maar één of twee takes gedaan. Ik dacht van, nou, oh, het zal we wel best zijn. Ja. Maar. <laughs> <Ja>. <laughs> en hoewel ze wel strak uh, ingespeeld zijn. Tenminste, dat zeiden jullie wel. Mm -hmm. dan zeiden, ze, ze, zeiden je wel van, nou, ah, doe toch maar een extra take voor de zekerheid. Want dat is makkelijker met editen en zo. Maar ik dacht. Ik, Echt één of twee teksten van, nou, ik vind het eigenlijk best prima uh, ja. geüpload. Ja. En. Uh, ja. ja, nu zit is, nu is niks een pak aan. Ja, we ja. ja, schrijven het allemaal door naar hem. Ja, ja. Oké. Okay. Okay. En uh, wat hebben jullie geleerd van dit eerste albumproces dat je meeneemt naar de toekomst? Oeh, veel. Ja? Ja, Laat ik jullie eerst vervang, van, je je even je ja. dat was, vervang je snaren voordat je opneemt. Ja, vervang je snaren voordat je opneemt. En doe het dan zo snel mogelijk achter elkaar. Want ik had er iets lang over gedaan, echt zes maanden. En dan gaat de toon van je staart toch iets achteruit. Voor de volgende keer denk ik van, nou, even korter op elkaar alles opnemen. Ja, precies. Ja, ik denk dat we het misschien iets beter moeten verdelen, allemaal. Ja, de taken bedoel je. Ja, de taken. Dat was wel sneller gegaan. Dat was wel sneller gegaan. Maar ja, de andere kant. Je moet er niet van uitgaan dat je een album klaar hebt binnen een jaar. Nee. Dat is wat, wat ik er wel mee geleerd heb. Dat ik zat er wel een beetje op te pushen misschien. Maar. Ja. Nou, nou zou dat heb ik dan niet ervaren. Nee, maar ik wou hem al snel oud hebben. Maar ja. Ja. Ik ben blij dat we nog even jaren langer gewacht hebben. Zeg maar. Nou, een jaar is misschien overdreven, maar... Ja. Even wat langer, want het resultaat mag er wel wezen. Zeker. Ben ja. ik. Ja, hoor. Niet ja. egoïstisch bedoeld of zo, maar. Nee, nee, mag zeker gezegd worden. Zeker. Ja. En... Uh. Wat betreft jou, Jan, je hebt natuurlijk niet uh, meegedrumd op het album, uh, nee, je bent nu volledig uh, gefocust op het uh, instuderen van de nummers uh, om live uh, te kunnen presenteren. Uh, ja, het, uh, uh, het, het was een uh, hele andere muziek, wat ik uh, gewend was. Ja, en uh, het heeft ook wel even geduurd voordat ik in die flow kwam. Ja, uh, maar uh, daar, daar zit ik nu wel volledig in en. Uh, ja, ik, ik ben er wel heel tevreden over hoe, hoe het is gelopen. En uh, ik ben heel blij met de jongens uh, om, om uh, met de jongens te spelen en uh, ja. hoe het nu gaat. Ja. ja, ook met jou. Nee. <laughs> ja, blij met Amis. ja Gelukkig maar. We nee, nou, hopen dat jullie binnenkort uh, lekker veel uh, kunnen ja, spelen. Live natuurlijk. Hè? Want dan komt jouw uh, ja, jou kans ook eindelijk natuurlijk. Ja, Want, ja uh, dat zou heel mooi zijn. Dankjewel. Het is weer tijd voor muziek. En uh, zoals gezegd, gaan we dus luisteren naar Into the Unknown. En daarna zijn we alweer bij jullie terug. En hebben we tot het eind van de uitzending nog een track. Misschien wel twee voor jullie. Tot zo. We zijn weer voor de laatste keer terug met mijn speciale gasten... Nick, Levy, Midas en Gian van Reflect Reality. Ik draai dus zojuist into the unknown van hun debuutalbum Otherworld... dat op 31 januari is verschenen op alle streamingkanalen. We hebben er straks nog eentje voor jullie, misschien zelfs twee. Maar voordat het zover is, wil ik graag nog wat weten... over de andere nummers op het album die we niet horen vanavond. Te beginnen met Uncharted. Uncharted klinkt als het betreden van onbekend uh, terrein. Uh, waar bevindt zich uh, dit nummer zich in de reis op het album, van het album? Ja... Na Into the Unknown, de, daar staat hij ook. Ja. Um, bij Uncharted, uh, Uncharted gaat het erover. Uh, je gaat Uncharted Territory in, zoals mm -hmm. dat in het Engels heet. Ja. Um, onbekend terrein dat nog niet eerder uh, helemaal verkend is. Um, ja. En de dubbele betekenis daarvan van het nummer is dat ze hun innerlijke wereld ook nog niet helemaal verkend hebben. Okay. En de realisatie dat dat nodig gaat zijn om die Other World te vinden. Okay. Dat het niet zomaar een. een je bent op een plek en, en magisch is alles gefixt. Nee. Uh, je neemt het zelf mee. Ja. Net zoveel als dat het een plek is die je vindt. Ja, precies. Okay. En voelt dit nummer ook uh, voor jullie als een experimenteel of vernieuwend moment binnen de plaat? Ja, voor mij wel. Hm? Uh, voor mij was het vooral... Uh, ik moest hem een paar keer vaker luisteren. En hoe vaker je hem luistert, hoe mooier hij eigenlijk je gaat wordt. Ja. Ja. De eerste keer denk je van... Oh, ja. Leuk nummer. Maar ja. En hij wordt steeds mooier, steeds mooier, steeds mooier. Dus er zijn wel meer nummers, vind ik zelf. Ja, dat is ook een kunst. Hè, ja. Muziek groeit naar meerdere luisterbeurten. Dus mensen getriggerd zijn het uh, natuurlijk uh, vaker te beluisteren. Ja. Om er echt in te komen. Ja, ja, belangrijk. Oké, okay, uh, door naar de afleiding van vanavond, Consecration. En misschien uh, straks nog de titeltrack als het lukt. Uh, dat als derde en laatste single verscheen op 6 december vorig jaar. Consecration voelt als een belangrijk kantelpunt in het album. Ook hier weer dezelfde vraag. Waar staat dit nummer in het verhaal van Otherworld? Ja, uh, we hadden het over die paartjes. Mm -hmm. Uncharted en Consecration zijn ook een paar. En Uncharted is de realisatie van... Uh, we moeten onze interne wereld leren begrijpen, ja. onder ogen zien... En dat betekent dat je ook de duisternis in jezelf onder ogen moet zien. En dat is waar consecration over gaat. Oké. Okay. Het onder ogen zien en het overwinnen van ja. je innerlijke duisternis. Alright. Voelt uh, consecration voor jullie ook meer als een voorbereiding op de ontknoping dan het einde zelf? Als dat einde zelf? Of... Um, ja. Dat het... vind ik wel. Ja? slaat ah, vind ik wel. Ja. wordt natuurlijk op een gegeven moment slaat dat nummer om. Mm -hmm. En dan vind ik echt dat je merkt van, joh, hier komt het aan. Het... Ja. Het goede eind. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, we ze niet vanavond, maar het album eindigt dus met de titeltrack en afsluiter Perry Hillion. Of Perry Hillian, ik weet niet het aspect. Eerst wat betreft Otherworld, wat betekent dat begrip voor jullie binnen het verhaal van het album? Ja, ik denk het verhaal. De, van het algemeen genomen, denk ik. Het, het betekent aan de ene kant de bestemming, ja. natuurlijk. Uh -huh. um, en ze, ze vinden waar ze naar zochten. Ja. En tegelijkertijd zit er die realisatie in van hé, hey, maar de. De struggles, de uitdagingen, het zal altijd blijven. Ja. Dit is een, een cyclisch iets en dat ja. is niet erg, maar voor nu is het hier goed. Ja, oké. Okay. Uh, waarom hebben jullie ervoor gekozen dat de titeltrack uh, niet als opener te plaatsen op het album, maar juist zo laat in het album? Ja, het is, uh, het is de, de climax van het verhaal. Het uh, ja. Valt het verhaal ook samen in de lyrics? Mm -hmm. en, uh, en vooral met het refrein, het, ja, het is heel klimactisch, uh, ja. het is logisch. Om dat als een soort eindbestelling ja, te hebben. Inderdaad, op ja. Plaats, ja. En uh, tot slot komen we bij Perihelion uit, de echte afsluiter van het album. Ik heb even onderzoek gedaan naar de betekenis van het, de titel. Perihelion is een punt waarop iets dicht bij de zon staat. Hè. Waarom past dat zo goed als afsluiter van het album? Het is ook een instrumentaal nummer, begreep ik. Ja, dat heb ik geluisterd. Ja, ja omdat dus Otherworld eindigt met hè, de, de realisatie van de cyclies, De strijd zal nooit echt voorbij zijn. Mm -hmm. Maar voor nu is dit waar we horen te zijn. En is het hier goed? Ja. Dat kun je zien als het punt dichtst bij de, bij de zon. Bij de zon, inderdaad. Ja. En is uh, All the World ook een afgerond verhaal? Of mogen we in de toekomst nog een vervolg verwachten? Mm, ja, met het idee heb ik zelf ook zitten spelen. Ja. <laughs> ik durf er nog <lacht> niks over te zeggen. <lacht> ik durf ik nog niks over te zeggen, oké. Okay. En tot slot nog even over de totaalbeleving. Uh, het prachtige artwork. Hoe, hoe sluit dat aan bij het verhaal van het album? Uh, op meerdere manieren. Uh, je hebt natuurlijk... De, de focus van het pad, dat leidt richting de zon, richting het licht, mm -hmm. uh, maar ook uh, dingen die erop wijzen dat het een onbekend terrein is, uh, er zijn geen structuren, dat soort dingen. Uh, het pad staat er ook heel erg centraal in, mm -hmm. Het het gaat echt over een, een pad, een reis, ja. uh, met verschillende figuren uh, en ook qua kleuren duidt het een beetje op dat het een, toch echt wel een andere plek is dan plekken die wij normaal gesproken kennen en zien. Ja. No, right. you. Grappig gedaan was uh, uh, het eerste de versie 1, er zit een boom in. Mm -hmm. Ik heet Lindeboom van achteraf. Oh, oh. Mag, oh, mag ik niet zeggen? Ja, oh, het nou, wordt... uh, <laughs> ja. dus dan was het was de grap geweest dat ja. er een Lindeboom in de weg stond. Okay. <laughs> ja, ergens, ergens een Lindeboom. Nou, maar die, over, ja. het, uh, die versie heeft dat dus niet gehad. Nee, nee helaas. He helaas. Nee. En wie was er uh, verantwoordelijk voor dit artwork? Uh, Margot Nolta. Margot Nolta. Kudos voor Margot dus. Prachtig zeker. artwork. Zeker. Absoluut. En dan terugkomen we op de visualisatie en uitbeelden van jullie muziek... dat jullie al hebben gedaan hè, in de verse clips uh, voor de singles. Mm -hmm. Wat kunnen de mensen verwachten van een show van Reflect Reality? Proberen jullie het verhaal van het album ook live door te trekken? Ja. Uh, dat is vooral op het gebied van geluid. Tot okay. nu toe. Oké. Okay. Ja. Uh, natuurlijk willen we onze live shows ook heel erg gaan uitbouwen... Ja. Nee ja, we hebben nu net dit, uh, dit album gereleased. En het is eventjes prioriteiten kiezen, zeg maar. Ja, precies. Uh, de eerst gewoon die, die live shows weer gaan doen. En die dan ook upgraden. En ook natuurlijk richting album 2 gaan werken. maar ja. ook tijd en geld in gaat zitten. Uiteraard, Zo. ja. En dat zijn ook de plannen, de plannen voor de toekomst uh, voor nu, voor de band. Zeker. Het werken aan nieuw materiaal. Ja. ja. Oh, dat gebeurt al een hele tijd. Oh, ja. right. We zijn er druk bezig, begrijp ik. Ja. Alright. En als jullie één ding mogen zeggen tegen mensen die jullie nog niet kennen... waarom moeten ze Otherworld gaan luisteren? Het is een verhaal dat de menselijke ervaring belicht... vanuit perspectieven die je misschien nog niet eerder hebt gehoord. Oké, okay. Mooi verwoord, Dankjewel. En waar kunnen de mensen naast de bekende streamingkanaal... het beste naar Otherworld luisteren? Hebben jullie bijvoorbeeld Bandcamp? Of? Uh, ja, die ja. hebben we. Um, alleen daar staat hij momenteel nog niet op. Okay. Want ze zitten daar met een, een betalingssysteem uh, dat ze gaan switchen... Dat is eventjes technisch ingewikkeld. Okay. Um, dus voor nu gewoon de, de streamingplatformen. Ja. Maar mensen kunnen ons natuurlijk altijd even persoonlijk benaderen... als ze de tracks willen kopen. Ja. Dan moeten we dat even handmatig doen. Maar nou, dat, dan uh, krijgen we dat opgestuurd. Ja, ja zeker. Dat okay. is uh, van alles voor te bedenken. Alright. Check het album Otherworld dus van Reflect like Reality. En houd deze band absoluut in de gaten. Onze tijd zit er helaas weer op voor vanavond. Mannen. Ik wil je ontzettend bedanken voor het gesprek vanavond. En natuurlijk voor de muziek. En ik wens jullie heel veel succes met de band natuurlijk. En wat er nog gaat komen in de toekomst. Hele goede terugreis naar jullie woonplaatsen. En hopelijk tot snel bij een van jullie optredens. Jij bedankt. Ja, jij bedankt. Dankjewel. Ja, geen dank. Graag gedaan. En dat was hem weer voor deze week hier bij Play It Loud. Volgende week ben ik er gewoon weer met een nieuwe uitzending... en opnieuw met een band live in de studio. Dan ontvang ik uh, Gallamash uit Amsterdam. Een band die heavy, moderne metal mixed met metalcore... hardcore punk en deathcore. Uh, we gaan het uitgebreid hebben over hun vorig jaar op 6 juni verschenen... nieuwe EP Conditioned, part 2. Het schrijfproces natuurlijk. En laat ik jullie ook genoeg oude, maar vooral nieuwe muziek... van deze heren horen. En voor nu dank ik iedereen voor het luisteren. Gaan wij eruit met... Consecration van een Real. Uh, Refract. Kom er niet meer uit. Reflect Reality. En ook nog de titeltrack. Mijn laatste woorden: Horns Up en Stay Metal. Muzzle, mannen, Hoi. Voorzitter, Elke omgevingsvereniging op ZFM